De 16-jarige jongen verdween drie weken geleden nadat hij bij een jongerencentrum in Almkerk in Brabant was geweest. Een dag later werd zijn fiets aangetroffen op de Merwedebrug en gisteren werd in de rivier bij Papendrecht de jas van de jongen gevonden, ongeveer 20 kilometer verderop. Een actie van Pegida-voorman Edwin Wagensveld in Arnhem is uit de hand gelopen. Hij wilde op straat een Koran verbranden en had daarvoor toestemming. Tegenstanders probeerden dat te voorkomen. Een man brak door de muur van agenten en deelde een trap uit aan Wagensveld. Pegida-voorman is door de politie voor zijn veiligheid naar een andere plek gebracht. Pegida is een anti islamgroep Wagensveld is meerdere keren opgepakt en ook is hij veroordeeld wegens het beledigen van moslims.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 Short-trackster Xandra Felseboer is voor het eerst in haar carrière Europees kampioen geworden op een individuele afstand. In Gdansk in Polen pakte ze op de 500 meter het goud. Selma Pautsma won zilver en de Belgische handen dus met het brons. En bij de mannen heeft Teun Boer zilver gewonnen op de 500 meter. Het goud was daarvoor de Italiaan Pietro Sigel. Het weer verspreidt over het land regen, het is tussen de 1 en 4 graden. Morgen opnieuw bewolkt, vanuit het noorden vallen er steeds meer buien in de loop van de dag neemt de kans op hagel en sneeuw toe, vooral in het noorden. Het wordt maximaal 3 tot 6 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden en tot zover de AWB verkeersinformatie.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 Otra vez la cabeza y los pies se mueven con mi pum boom shakalaka, boom shakalaka, yes. otra vez, otra vez,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 Ik kom op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 Ider zijn eigen stem op elke stijger klonk een neer van Alias of Jeruzalem heel ver zijn drieken stond nog meer, maar iedereen zijn eigen stem. you no. the feeling that you ain't Guess it's easier for you to swallow if I sigh to smile Are you offended with the message I'm bringing? Call me whatever, 'cause your words you don't, don't mean a thing. 'Cause you ain't, ain't even a man, man enough man. to handle what I say. If you look back in history, history, it's a common double standard of society. The guy can tell the glory, the more he can score.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 So cute, so cool But you can't